De Amerikaanse president Obama vertrekt de komende dag voor een Europees bezoek van zes dagen. En als eerste gaat hij naar Ierland, onder meer voor een bezoek aan de geboorteplaats van een verre voorouder. Daarna reist Obama door naar Londen, waar hij een toespraak zal houden in het Britse parlement. In Frankrijk woont Obama onder meer een vergadering van de G8 bij. En op die economische top zal ook gesproken worden over de opvolging van IMF-topman strauss kahn En als laatste land bezoekt Obama Polen. De koningin Elisabeth wedstrijd voor klassiek zang... is gewonnen door de Zuid-Koreaanse sopraan Harajan Hong. De 29-jarige zangeres was de beste van de twaalf finalisten. De zangeres had vier avonden opgetreden voor jury en publiek... in de grote zaal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De winnaar wordt woensdag gehuldigd door de Belgische oud-koningin Fabiola. De koningin Elisabeth wedstrijd gaat volgend jaar tussen violisten. En het concours bestaat al 75 jaar. Het weer, vanochtend trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen op. Er wordt 17 graden in het westen tot 22 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN 4-7. mailtjes van mensen die dat ook niet wisten uh, dat je in Griekenland niet uh, je wc-papier door de wc mag spoelen. Nou, als je nog nooit in Griekenland bent geweest, dan, dan hoe moet je dat ook weten? Maar wij zaten dus ook in die bus en ik keek mijn vriendin aan toen wij dat hoorden van nou, uh, je mag hier dat dus niet uh, door de wc spoelen. En wij keken elkaar aan en we dachten echt van gadverdamme zeg, dat wordt echt een week from hell dit. Maar het viel uiteindelijk wel mee. Maar je zag ook in de bus dat er een soort van ja, een soort van zittering door de, door de zaal ging. Dat is niet lekker. Dat is niet prettig. Maar goed. Het land heeft het al zo moeilijk. Dus uh, wie zijn wij dan om dan ook nog onze wissel hier door de riolering te gaan spoelen als de riolering daar niet op gebouwd is? Uh, welkom terug. Dit is 4-7. Het is iets minuten, een paar minuten na 5. Ik moet nog een beetje warm draaien. Net even twee weken weg geweest en dan uh, ben je er net een beetje uit, zeg maar. Ah, ik heb wel een paar leuke liedjes en uh, Joka. Jelka van Houten, de zus van Caris van Houten, is actrice. En zij heeft ook een heleboel leuke platen uitgekozen. En zij is zometeen, uh, is zometeen onze kraker uh, in Crack the Playlist. Dat is zometeen. En uh, als je nog even iets wil melden, het kan nog een minuut of 13 ongeveer. Via 0801121 0801121. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Move it You're like dumb the 60 i come on your coach how you doing? Kees, ja? heb je wel eens uh, All Inclusive gezeten? Waar? Ja, in Kors. En, ja, en, op Kors. Ja, op kos of ergens anders. Rood of Krankenaria of waar dan ook. Nee, ik ben in Kors geweest. Oh, echt waar, joh? Ja. En ook All Inclusive in zo'n resort? Nee, gewoon een goed hotelletje. Oh, oké. Okay, nou, ik zat dus All Inclusive. Uh, in in ja? de hoofdstad, volgens mij. Ah, ja. oh, oké, okay, in koststad. Ja. Ik zat dus, uh, uh, zat dus uh, All Inclusive. En uh, uh, aan het zwembad zat je dan. En dan kwam ja. echt om het, om het uur kwam dit liedje voorbij. Ja, maar ja. dat is leuk. Dat ja, is een leuk ja, dat is zeker een leuk liedje. Maar het is wel echt op een gegeven moment... Maar, ik, maar, dan maar wel... heb je dan ook nog die geneeskundige boom gezien? Die uh, weet ik niet hoe lang geleden daar geplant is. En, uh, is dat die boom van, uh, die, uh, uh, die al heel erg oud is en die nu een beetje op instotten staat? Ja, we weten allebei nou de naam niet. Nee. Ja, er staan allerlei ijzeren raamwerk omheen. Ja. En, uh, en er was ook een fort, hè? Ja, ben je daar ben ik nog heen Ja, daar ben ik even omheen gelopen, want het was best wel weer een. Het begin was wel mooi hoor. Ja? Mm. En dan liggen dus allerlei uh, gevonden stukken zuilen en zo, die horen daar helemaal niet. Maar uh, echt wel prachtig, je hebt uh, echt wel leuke dingen. Ja, ja, ja, ja zeker, want ik, ik dacht van, nou, dat, dat eiland zal wel, er is vast weinig cultuur, maar dat is toch wel aardig. Wat nog te vinden. Ja, nou, wij gingen op Samos, dat is heel heuvelachtig, gingen mm -hmm. we heel veel brommen rijden. Oh ja, ja. En, uh, en hier gingen we dan fietsen, omdat het gewoon vlak was en zo. Maar, ja. uh, ja, ik vond er, ik vond er voor, vooral dat fort van binnen. De volgende keer ja. en aan het resort zitten en dat liedje luisteren en ook uh, even naar fort kijken. Ja, dus, ah, oké, okay. nou dan ga ik dat, dat, ga ik dat zeker en doen. Maar de kruisvaarders die hebben daar gezeten. Nou, waarom dat nou zo strategisch was daar, ja. dat weet ik ook niet. Ja, volgens mij, omdat uh, uh, Turkije ligt uh, dicht, dicht in de buurt. Ja, ligt wel redelijk dichtbij. Ja. Ja. Dus uh, volgens mij werden de Turken afgehouden vanaf daar, vanaf dat fort. Ja, voort. maar ik denk dat... Uh, dat niks is voor uh, Joland Cabau uh, van Dat eiland. <laughs> nee, die gaat liever naar Ibiza natuurlijk. Die staat er mooi en te slim voor. Ja, ja. Nou ja, weet je wat het is, is ook nog: heel even voordat we over Jolante gaan praten. Ik, ben, ik vond wel, wij liepen namelijk, uh, uh, mijn vriendin en ik liepen uh, na Kosstad toe vanaf ons uh, resort. Dus uh, ja. dan ben je ja. natuurlijk al dan, dan sta je al een beetje voor Aap, natuurlijk, met je blauwe bandje om. En uh, iedereen weet ook dat je, ah, dat okay. je vast zo'n ding afkomt. En, maar ik vond wel het begin van de stad is wel een beetje. En dat komt misschien ook wel door de economie daar in Griekenland, maar het is een beetje aan het verpauperen allemaal. En heel veel clubs die dan ook allemaal als in, uh, uh, dicht zijn en nu, uh, wa wa wat er nu gekraakt is. En uh, ja, dat, uh, dat ziet er allemaal een beetje. Uh, Je denkt nou. Zonde, hoor. Nou, dat centrum wel. Je komt van het vliegveld afrijden. Dat ziet er gewoon niet uit. Nee, het is echt een beetje oud roep eigenlijk. Om ja, oude. Te <laughs> die actieve <verschooi> is ze. <laughs> <En> ja. <laughs> ja, dat is wel zo. Maar ja. nou, wij fietsen dan weer langs de keus natuurlijk. Want dan, automatisch doe je dat. Dat ja. is het mooiste vaak. Ja. Nou, en daar stonden weer hele chique dingen. Niet dat we daar geweest zijn. Want ik zou liefst bij elke gelegenheid waar stoelen staan en waar je bier kan drinken, even stoppen. Maar <laughs> mijn vriendin toen, die had daar een ander idee over. Ja, die wilde weer doorfietsen. Pff. Ja, die dacht van, nou ja, na nou, nog zo'n klein stukje gefietst, uh, laten <laughs> we nog even doorgaan. Maar <laughs> dat was op zich wel geslaagd. Ja. Maar een uh, scootervakantie, een paar dagen een scooteruren op Samos of zoiets, ja. is ook wel een goed idee okay, hoor. Nou, doe ik dat ja, volgende keer. Hoor. doe ik dat volgende keer. Ja. Goed, ik de kabouw van Kasbergen, wat vind je van de? Je bent de laatste nou, die nog iets over hem mag zeggen. Oh, Oké, okay. nou dat vind ik wel leuk. <laughs> en, en dan kan ik de doorslag geven misschien. Ja, uh, dat, zou, ja dat kan inderdaad. Nou. Ja. Uh, zij zat uh, in Villa Velderhof. Ja. Want uh, kijk, bij het presenteren van een programma, ben je toch eigenlijk heel beperkt. Je hebt min of meer uh, een ander die, die bedenkt je script en wat je mag presenteren. Ja, dat klopt. Ja. En, en, uh, en daar kon ze gewoon eigenlijk de zegje doen. Nou, over de vader en hoe een leuk leven ze had. Dat. Uh, haar vader en moeder waren dan gescheiden in de tuin. Uh, haar moeder had geen geld, maar die had dan een bootje van de vuilstort afgehaald. het lag weer in de tuin en dat vond ze prachtig en ja, echt een geweldig meisje. en denk je nou een slim slim kind, weet je? ja. dus toen liet ze eigenlijk iets van zichzelf zien. ja, liet ze iets van zichzelf zien. ze vertelde dan ook nog iets over Jan Smit, waar ze toen naar de laatste mee had, want die hadden dat nieuwe huis uh, laten bouwen. ja. En toen had ze gezegd, uh, want zij mocht dan de inrichting doen. Want Jan, in dat niks. Die kan leuk kletsen. En, en prachtig zingen. Want ik vind de beste gave ofzo, hoor. Maar dan had ze gezegd. Nou, en uh, als ik nou eens kunstgras in de kamer leg. Oh, ja, yes, zei Jan. Nou, is prima, joh. Die vond dat prachtig. Maar zij vond het tussen je hand om te vertellen daar. Maar hadden zij dan ook echt kunstgras in de kamer? Of was het echt een grapje? Nee, van? nee dat was een grapje. Want <laughs> zij deed dat om hem uit te testen, zeg maar. kijken wat hij ervan vond ja, ja Oké, okay. dus nou, ik heb die aflevering niet gezien, maar dat, dat, dat klinkt dan wel alsof het gewoon een gezellig, uh, gezellig mens was. Ja, heel gezellig. Maar, maar ik denk dat... Uh, nou kijk, bedoel, als je Jan uh, natuurlijk uh, zo meemaakt, maar die had zich nooit in interieurs of zo verdiept of zo. Ja. Uh, al die andere dingen. Als kind heeft hij natuurlijk altijd uh, maar uh, in een dikke Mercedes door Duitsland getoerd. hebben ja. gewoon veel te veel optredens gedaan. Ja, als iemand een gek, uh, gekke jeugd heeft gehad, dan is, uh, dan is Jan Smitters dus wel uiteindelijk wel. Ja. ja, en ik vind er mee van... Uh, Jij ja, ja, ja, bent er ook altijd natuurlijk mee bezig welke, programma, welke muziek je kan draaien. Maar ik vind het echt wel muziek waar ik graag naar luister. Ja, nee, ja sterker nog, ik, uh, uh, uh, um, ik, ik, ben, ik uh, hou op zich niet verschrikkelijk veel van Nederlands, uh, Nederlandstalige muziek. Maar ik ja. vind die hele... Uh, um, Hoos aan een Nederlandse artiesten die je nu sinds een jaar of drie, vier hebt, ongeveer? Met Jan Smit en ja. de J's en Nikke Simon. Ik vind dat daar dat, hartstikke leuke liedjes tussen zitten. Ja, en dat was nou ook met die. Dat is een heel ander onderwerp, maar die J's. Want dat ineens van. Ja, daar werd dan natuurlijk gelijk helemaal afgezekerd. Mm -hmm. Terwijl ik het heel moedig vond en ook al eigenlijk best uh, goed gedaan. Met het Songfestival bedoel je? Ja, ja, ja. Ik heb dat, dat heb ik half meegekregen uh, via, via BVN. Kun je dan kijken hè, in de hotelkamer? Ja. En wat ik wel grappig vond, is: ik, ik, ik had al gehoord uh, via, of las op Teletext, dat ze niet door waren. En dan wordt het een dag later nog uitgezonden op BVN. Ja. En, uh, en, en, en uh, nou, toen zagen we ze spelen. Uh, het liedje doen. En toen zei Jan Smit, die het commentaar deed, die zei, ah, oh, dit is fantastisch, dit kan niet meer oh, mis, het kan niet meer mis. Ja, ja, ja mis. Zijn vriendjes, hè. Ja. <laughs> en toen ging het best wel mis. Ja. Dat, vond wel, dat vond ik wel sneu. Ja, maar over jouw land, wat, wat natuurlijk al ook uh, vaak gemaakte grap is, want het is allemaal een beetje dubbel altijd, want ik wilde zich even bij de... Uh, laten we zeggen dat, uh, dat, dat Jolante daar ook handdoekjes had liggen in, die, uh, in oh ja. het huis van Jan. Ja precies. Dat en toen waar... heeft ze twee uh, van die verhuizers voor laten rijden. <laughs> meer dan 100 handdoekjes meegenomen. <laughs> <laughs> nee, ik snap het niet weten wat ik ermee moest hoor, nee, met ja. 100 handdoekjes. Moet je dat met onderhandelen? Als, ja. als ik een vijf heb, vind ik het daar wel weer meer dan genoeg. Ja, als toch? je elke dag een nieuwe kunt pakken dan is het prima <laughs> toch? Ja, dat ja. was, was het zo. <laughs> dus uh, maar ik kan uh, ja, ik heb vaak voor beide gewoon heel veel waardering, maar het ging over Jolanten. Ja. Nou, uh, alle alle punten die ik geven kan. Nou, en uh, voilà dan en de... volgens mij is iedereen gewoon gelukkig. Alleen, ja, er zijn gewoon heel veel mannen die vinden het gewoon super leuk. En jij ook onder andere. Ja. Nou, dan, uh, ja. Ja. ja, zo is het. En uh, jaloezie, dat wekt soms van die rare reacties op. Ja. Ik denk dat dat het is, Kees. Volgens mij heb je helemaal gelijk. Uh, de de is uh, 47 approved. Bij deze, dankzij jou. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dit was het laatste. <laughs> ja, precies. Blijf ik blijf er nog even lekker naar je luisteren. Nou, hartstikke goed. Ik heb... Uh, je raadt nooit welk liedje ik ga draaien. Iets van Jan Smit. Nou, alsof je het wist. Geweldig. Dank je wel, Kees. Tot later, Oké, okay, Doei. Zometeen meteen Crack de playlist met Jelka van Houten. Kijken of zij ook Jan Smit uitkiest. Ik wel. Ik vind het leuk. Vrienden voor het licht. Je komt erachter vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is ons heleboel.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 Nee, je hebt vrienden waarmee je kan lachen en waardoor je de tijd snel vergeet. Jan Smits en Vrienden voor het Leven. Elke week uh, mag een bekende Nederlander hier in 4-7 zijn muzieksmaak aan ons laten horen. Crack the playlist. Deelco van de Houten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, jouw Crack the playlist. Je hebt een aantal liedjes uitgekozen. Uh, laten we beginnen bij een, een, een, een band die ik niet zo goed ken. CSNY met Helplessly Hoping. Oh, dat is een jongen. Oh, gelukkig. Ik dacht al, ik ken ja, iets Het is een niet. afkorting van meer <laughs> Waarom die plaat? Want ben je bent hartstikke jongen. En dan ineens zo, zo oud stel. Ja, nee, ik ben gek op alles wat een snik heeft. Ja. En, um, ja, ik vind het gewoon zo'n waanzinnig nummer. Het is vier stemmers. Het, het zijn mannen ook nog eens een keer vier stemmers. Ja, ik vind het echt fantastisch. En en waar... Ik hou er heel erg van. En waarom helpen ze die hoping? Ja, ik vind het gewoon. Er zit op een gegeven moment een stukje tekst in. Het is iets uh, uh, het zegt van, there are one person, there are two alone, there are three together, there are four each other. Nou, dat vond ik zo mooi bedacht. Maar het is gewoon heel mooi, die samenzang. Het is gewoon echt een van mijn favorietjes uh, van hun, zeg maar. Helplessly hoping. he could fly I, only to trip at the sound of goodbye I, I, I, I. wordlessly watching he waits by the window and wonders at the empty place inside And she is locked, lost, and choked die Hoping van Crosby, Stills, Ness and Young. En daarna een wat modernere plaatje, elkaar van uh, Ryan Adams. Come pick me up. Ja, dat is... Dat is, um, ja, dat is voor mij dat is, de, de, de, de plaat van mij mijn liedje. Dus het, die er tussen natuurlijk. <laughs> is dat jullie liedje? Ja, eigenlijk wel. Ja, wel... Oh, Al oh, is dat niet zo heel erg zo. Het is niet heel spontaan ontstaan hoor. Het is gewoon dat we die platen vallen, allebei net in de kast hadden liggen en heel erg uh, te gek vonden voor we elkaar weer leren kennen. Dus, dus, en daarom is dat er zo ingeslopen. Mm -hmm. um, um, um, dus, dus jullie hadden hem allebei, kwamen hem tegen en toen, dat was jullie eerste klik of match of zo? Nou ja, het was wel weer dat we, uh, je kende hem van de band van vroeger. Van, uh, ik speelde vroeger, ik was vroeger achtergrond de rest van zijn bandje. Yeah. Dus we hadden wel gelijk weer de liefste voor dezelfde muziek te pakken. Dus het was wel een gelijk een hele goede match, natuurlijk. Leuk. Kom, pick me up van Ryan Adams. When they call your name, will you all up With a smile on your face you in fear your favorite sweater with an old love letter Are we I wish you would Come pick me up Adams, come pick me up. En daarna Patty Griffin met When It Don't Come Easy. Waarom die plaatje, Elka? Ja, die zie ik nu in de voorstelling waar ik zit In High News. Die heb ik wel zelf uitgekozen. Omdat ik dat gewoon een heel mooi nummer vind. En uh, uh, ja, ik hou sowieso, ik ben een enorm van Amerikanen tot, tot de country. Tot, uh, dus ik ben alles wat de snik heeft, daar hou ik van. En uh, ja, ik vind dit gewoon een waanzinnig mooi nummer omdat het, het, gaat echt, het gaat over vriendschap, het gaat over liefde, het gaat eigenlijk over uh, in ieder geval bij elkaar blijven, ook als het even niet, uh, niet lekker gaat. En dat, daar, dat, daar ben ik wel een voorstander voor. Everywhere the water's getting rough. Your best intentions may not be enough. I wonder if we're gonna ever get home tonight. But if you break down, I'll drive out and find you. If you forget my. I try to... When it don't come easy. En dan een beetje een gekke plaat eigenlijk, Jolka. Uh, New Radicals met You've Got the Music in You. Ja, ja dat is, dat is, wel, dat is een, een plaatje van mij en een van mijn beste vriendinnetjes. Want wij ronden vroeger een, een soort bouw- en klusbedrijf. En toen uh, reden we altijd rond in de auto. En uh, toen was dit een hitje. Dat was een beetje zo'n zomerhitje. En het, het is niet interessant dat ik het nou zo'n waanzinnig nummer vind. Dan wel dat het gewoon... Um, Heel erg de lading dekt van, uh, van die zomer en van gezelligheid. En dat alles nog een soort van uh, open stond, zeg maar, qua toekomst. En het was een hele leuke tijd. Dus wij breiden het al keihard voor elkaar. Dan hadden we, nog, we hadden we namelijk nog bandjes in de auto. Ah, kijk. En dat hadden we dan opgenomen op een bandje. <laughs> dus je hebt er gewoon een goed gevoel bij als je het liedje hoort. Terwijl je nog niet eens denkt van wat een toplaat. Nee, maar ik vind het wel een lekker nummer, zeg maar. maar. het is niet. Het is eigenlijk niet iets waar ik direct op zou vallen, maar is, soms heb je dat. Ik had het ook wel nou een keer met zo'n liedje. Zo, ook zo'n one in wonder liedje. Van zo'n jongen, zo'n fietsje, die dan zo door de.. door, de, door, de, door, door de New York heel hard fietst met zo'n crossfietsje, weet je dat nog? Hmm. Videoclip. Zo'n watgrilde jongen. Nou ja. ja weet je dat tijden. Oh ja, ja, ik weet, ik, de, ik, Jij bedoelt, eh. Uh, je, je nou? Je bedoelt uh, uh, Fik. When I get ja, you alone. Die, hè? Ja. Het vond ook een heel lekker nummer. Het is lekker zo'n zomerplaatje, weet je wel. Ja. Nou, we zetten hem in. Um, uh, you've got the music in you van de New Radicals. Playlist in 47, diep in de ochtend op zondagochtend met Jelka van Houten. Goedemorgen Jelka. Goedemorgen. Johnny Hathaway met A Song for You. Ja, dat is pas een goede plaat om mij wakker te worden. <laughs> nou, dat kun je wel zeggen, ja. Waarom dat? Hele oude soul is dat, hè? Ja, nou dat is echt. Ik, de eerste keer dat ik überhaupt die cd van hem van hoorde, die live cd, die... Ik denk dat ik dat gewoon drie weken heb opgezet, die hele plaat. Die hele plaat ook. Het is gewoon een plaat die je helemaal kan draaien. Geen enkel nummer is uh, slecht. Het is gewoon echt... Ja, die man kan zingen, het is echt waanzinnig. Is dat je, is dat je uh, de, de beruchte lievelingscd? Nou, het is wel, een, dat is wel een, ja Ik heb geen lievelingscd zozeer, maar deze zit, zit wel in mijn favorieten, ja. Oké, okay. A Song For You.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 So we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, holding nothing. You came out in front when I was hiding. Listen to the melody Cause my love Space or time De soul van Donny Hathaway, a song for you. En dan gaan we eigenlijk door met, uh, met de soulslash functs van Jackson Brown, for a dancer. Waarom die plaat? Oh, dat is zo'n mooi liedje. Heb je de live versie? Uh, ja, zeker, ja. Oh ja, want dat is helemaal verschrikkelijk. Die man die blijft maar spelen. Het is wel een beetje een rare quibus. Maar ik heb vorig jaar, een paar jaar geleden, nog het live gezien. Mm -hmm. Dat is wel typisch. Maar, maar uh, ja, die, ja, ik sowieso, op piano intro, dan kun je mij eigenlijk al wegdragen. Dus dat, dat is één. En uh, het is gewoon, ja je moet het gewoon luisteren, het is gewoon echt een van de mooiste nummers die ik ooit heb uh, gehoord eigenlijk. Nou en daar is alles wel mee gezegd denk ik, voor A Dancer, Jackson Brown. Keep a fire burning in your eye, pay attention to the open sky, you never know what will be coming. you'd always be around Always keeping things real by playing the clown Now you're nowhere to be found Listening, and I can't help feeling stupid standing around. Right. In, uh, in, uh, in een soort soul, uh, soul trio Donny Hathaway, Jackson Brown. En nu, um, het spijt me heel erg, Jelke... maar ik had er nog nooit van gehoord: Little Feet. Nou, dat is, dat is zeg maar de oude. De, de, ja, je ouders kennen dat wel. Oh jee. Oh, ja, ja, Het is een waanzinnig band. Het bestaat niet allemaal meer. het, het is te ver. Volgens mij is er nog maar eentje van die nog leeft. Maar, eh, uh, uh, uh, ja, die heeft een, muziek gemaakt. Het is gewoon... Ja, ik, nogmaals, ik hou enorm van alles met een uh, snik en uh, uh, met een gitaartje erin. Dus, en alles wat een beetje uit de, de country hoek komt. Maar dit is een beetje de, de ruwere versie. En het is ongeveer, dit nummer, dat is de, de soort van, ja, het is een beetje het lijflied van de Amerikaanse trucker. Mm. En daarmee identificeer ik me gewoon een beetje. Oké, okay, met de Amerikaanse trucker? Ja. <laughs> Ik snap het heel goed. Ja, ik kan heel goed inparkeren en zo, dat is het gekke oh, ding. Oh ja, vandaar, oké. Okay. Ik, ik kan ook heel goed timmen en ragen en zo. Ja, dus als je achter het stuur zit en deze plaats staat op, dan komt alles goed. heerlijk, ja. <laughs> willing, zo heet het liedje van Little Feet. I've been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still. Willing, and I was out on the road. Late at night, I seen my pretty Alice in every headlight. Alice. Dallas, Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari. To Hatchapita, to Tona, Bob. Driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back road so I wouldn't get way me. Weed, white, sand, wine. And you show me a sign. I'll be willing to be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 Feet, met Willin. Um, nou ja, en Jelka, dan, dan hebben we dus een heel lijstje met heel veel Americana-muziek. Dat is, dat is wel echt wat, je, wat jou ligt, hè? Veel Amerikaanse platen. Ja, ja. ja zeker, ja. En dan ineens... Dat vind ik ben een beetje geboren in het verkeerde land, eigenlijk. Ja, want dit is wel, zijn wel echt allemaal liedjes die je wel op de Amerikaanse highway op kunt zetten... en dan uh, gewoon nonstop stop nee, drie dagen rijden. Alles wat highway en zo heeft, en alles in driving cars. Allemaal liedjes met die teksten, ik hou ervan. Ik weet niet. Ja. Het is wel niks lekkerder dan in je auto... gewoon een beetje lekker muziek hard op aanzetten... en een beetje meemompelen. Ja, nee, dat heb je zeker gelijk. Maar daarom ook, Verbaas mij het ook zo... Jou, jouw laatste plaat... is dan ineens een, een Nederlandse artiest... Brigitte Kaandorp met Het komt allemaal weer goed. Oh ja, ja maar ik had, het niet, ik had het nog niet helemaal... Eigenlijk, ik had het niet helemaal in een... ...in een setlistje gezet. Toch? Ah, oké. Okay. Dus Hij mag... Ik heb het eigenlijk opgeschreven, opgestuurd. Toen dacht ik, oh ja, ik had het misschien nog wel even beter kunnen... Uh, <lacht> ja. De volgende had wel anders gekund in principe. Ja, ik ben gek op de GTK. Ik vind dat even een van de grappigste vrouwen van Nederland. Ja. En uh, zij heeft ook een waanzinnige stem. Ze heeft ook hele leuke en hele mooie liedjes geschreven. En uh, ik vind deze vooral... Uh, ...dekt, uh, ja... Ik denk wel de lading van, van hoe je af en toe kan denken, oh ja, het zit toch je je in. Het komt allemaal wel weer goed. Ik, ik vind het wel heel geestig dat ze, dat ze echt een beetje erge dingen zegt. En dat je echt denkt, dat komt niet goed. En dat ze daarna nou, ja, het komt allemaal weer goed. Ik denk, ja, ik hou ervan. Goed, we gaan, ja, dra we gaan draaien. Begin de op niet per se de laatste plaat, maar nu dan wel de laatste plaat van Jelke van Hout. Het komt allemaal weer goed. Als je midden op het woeste water...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 Want je was even gaan plassen ergens in de openheid En een kudde waterbevolk draaft je langzaam tegemoet Dan moet je rustig blijven zitten, het komt allemaal wel weer goed Het komt De hang je boezem op de grond. Krijg je rimpels in je knieën en steeds slapper wordt je kont. En je wordt nooit meer nagefloten hoe hip en jeugdig je het doet. Dan moet je toch maar blijven hopen, het komt allemaal wel weer goed. Als je ziek en bijna dood bent en je hele lijf doet zin. En je ligt aan twintig slangen, want je ademt hard niet meer. En je plas drukt in een stoma. En je spuugt voortdurend bloed. Dan moet je optimistisch blijven, het komt allemaal wel.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 Het komt allemaal weer goed van Brigitte Kaandorp, Jelke van Hout, dankjewel voor je muziek. Ja, geen dank. En waar kunnen we je zien de komende tijd? Want je staat nu in High Heels en Concert. Tot 30 mei. Ja. Tot 30 mei, is in principe een vrouwvoorstelling, maar ook zeer geschikt voor mannen, eigenlijk. Een ja. hele leuke, echt een hele grappige, leuke voorstelling. Met heel veel muziek, 23 nummers. Dus waaronder we Winnen Don't Come Easy, want die zit niet daar. Ja. En uh, daarna ga ik met mijn beste vriendinnetje, met wie die dat klusbedrijfje had ga ik uh, een Americana country doen. Oh, en waar ga je langs? Ja, dat is eigenlijk een beetje zo de, de alternatieve uh, ja, Americana-podia's eigenlijk. Oké, okay. en, en, en speel je dan eigen liedjes of, of de liedjes die je net hebt uh, laten horen? Nou, we zijn eigenlijk iets aan het maken. En we zijn ook nog wel... We hebben ook nog wel wat de uh, Will In. Die doen we sowieso. En de uh, When It Don't come Easy doen we ook sowieso. Okay. Dus ze zitten er wel wat tussen. Nou, als je uh, houdt van vroeg opstaan... dan kom gerust een keertje langs hier in de uitzending om, uh, oh, dat vind ik heel om leuk. te spelen. Ja, te gek. Nou, dankjewel. En dan spreken we elkaar snel weer. Ja, do. Fijne dag nog. Dankjewel. Uh, dat was dus Cracked Place met Jelka van Hout. Dus we gaan meteen in deel 3 van 4-7. Ferdinand en voetbal. Ik heb even een weekje niet met hem gesproken. En meteen is Twente geen kampioen geworden. Ik, ik had ook nooit op vakantie moeten gaan. Ik had het nooit moeten doen. Zometeen dus nemen we even de voetbalweek met je door. En uh, de Champions League finale zit er natuurlijk ook aan te komen. Volgende week zaterdag. Dus daar gaan we het ook even over hebben. Verder ook een nieuwe plug. Uh, we gaan fotorolletjes ontwikkelen. Pieter Derks, je kent hem van Columnist Betwist. We hebben nieuws over hem. Wat dat nieuws precies is, dat hoor je zo meteen om half zeven. En we gaan het hebben over die nieuwe raasje die nu zo populair is. Planking. Ook dat heb ik volledig gemist dankzij mijn vakantie. Wat het is, dat hoor je straks rond kwart voor zeven. Dat allemaal na het nieuws met Mark Visser.